Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je wordt gebeld met een aanbieding voor een energiecontract... zo snel mogelijk ophangen. Die waarschuwing doet consumentenwaakhond ACM. Dat zijn uh, vaak ook tussenpersonen overigens... die energiecontracten voor energiemaatschappij proberen te verkopen. En die duwen en die pushen en die vertellen niet eerlijk... waarvoor ze bijvoorbeeld aan de telefoon hangen met jou als consument... dat ze iets te verkopen hebben... En ja, ik noem het bijna treiteren aan de telefoon ook gewoon. En volgens hem krijg je ook altijd een duur contract aangesmeerd. Bij de Hollandse Energiemaatschappij betaal je aan de telefoon bijvoorbeeld een kwart meer dan gemiddeld bij andere energieaanbieders. De ACM heeft boetes uitgedeeld, maar wil eigenlijk dat er een verbod komt op telefonische verkoop van energiecontracten. Eindhoven Airport gaat over drie jaar maandenlang dicht. De start- en landingsbaan wordt dan opgeknapt. Volgens De Telegraaf komt er onder meer apparatuur... waarmee vliegtuigen ook in de mist kunnen landen. Het onderhoud moet vijf maanden duren. En Russen mogen de komende dagen stemmen voor de presidentsverkiezingen daar. De uitkomst staat al vast, zegt deze Rusland-kenner. Want behalve Poetin doen er alleen wat ja-knikkers mee. Echte tegenstanders, die zijn er niet meer. De enige kandidaat die een kans had om op het stembiljet te komen... die is geweigerd, zoals bekend. Ook al had hij meer dan 100.000 handtekeningen opgehaald voor zijn kandidatuur. De kans is dus klein dat president Poetin zijn bureau in het Kremlin moet gaan leegruimen. En darter Michael van Gerwen zat er gisteravond niet echt lekker in. Hij stond prima te gooien, maar ging toch onderuit tegen Darts Wonderkind Luke Lidler. Na afloop merkte de interviewer op dat het de vijfde keer op rij is dat Van Gerwen er al in ronde 1 van een toernooi uitvliegt. Nou, dat vond hij niet zo leuk. En dan heb je nog nooit naar gekeken. Natuurlijk is dat mij ooit eerder voorgekomen. Ja? Nou ja, zeker 100%, 100 op de vloer, op Eurotours. Maar als je dan toch een negatieve wil maken, het uit. Ja, doei. Ja, hij liep dus boos weg uit het interview met Viaplay. Het weer nog op veel plaatsen droog met af en toe wolken en af en toe zon. Vanmiddag zijn er pittige buien met onweer, hagel en windstoten. Wel zacht, het wordt 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB Verkeersinformatie. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, jouw keuze, ZFM. En wat is onze keuze? Goedemorgen, lieve luisteraars. Goedemorgen. Goedemorgen. Onze keuze is vandaag even geen rust aan de kust... Want daar houden wij niet van. zijn wij niet van. Dat is nou weer niet nodig, inderdaad. Nee, nee, Rust nee, aan de kust. Nee, nee niet te veel. Nee, soms, nee, soms nee. op z'n tijd. Maar in ieder geval, uh, om de vrijdag. En deze vrijdag zijn we weer aan de beurt. Helaas is het maar één keer in de twee weken. Maar dan blijft het ook wel heel gezellig, natuurlijk. En uh, zijn we weer met gedrieën. De drie gezusters, Hanni, Beb en Dolly. En gaan we er twee leuke uurtjes voor u van maken en informatief. Veel leuke muziek en uiteraard die geweldige column van Honey. Waar we uh, even over de klok van 11 uur weer naar gaan luisteren. Dus ik zou zeggen, uh, zet de Tena Lady en het pakje tissues maar vast <lacht> klaar. want het, We hebben hem net even gerepeteerd, want het wordt anders dan anders dit keer. Maar uh, we kwamen zelf niet meer bij van het lachen. <lacht> nee. Dus dat, dat belooft wat, dat belooft wat. Um, ik kijk even naar Beb. Beb. Hebben we nog belangrijke nieuwtjes of gaan we de, nog bepaalde ah, is, dingen doen? Er is natuurlijk van alles gaande hier in het dorp. En niet alleen in het dorp. We hebben deze week ook boekenweek. Van morgen tot de 24ste. Uh -huh. Gaan we allemaal met elkaar gedachten overwisselen, indrukken over vertellen. Um, nou ja, er zijn dingen hier in dit dorp te doen. Daar gaan we allemaal op komen. Oké. Okay. Nooit rust aan de kust immers, hè? Nee, zo, nee, nee, in Zandvoort uh, <laughs> bestaat dat echt niet meer. Nee, hè? Er nee, nee. zijn zoveel creatieve geesten hier in Zandvoort. die van alles en nog wat organiseren, bedenken en doen. Je hoeft ja. je geen momenten te vervelen. Er komt overigens weer 30 van Zandvoort, geloof ik. komt er ook weer, ja. Aan? Ja, ja, er ook weer aan. Ja, je ja. kan het amper nog bijhouden. Maar goed, Nou, zeker niet, want dan moet je toch flink uh, goede conditie hebben. <laughs> Om dat bij te houden, ja. Mee, en, de, en, de, en de Spartanen, hè, de Spartanen de komen, komen ook ergens er er in mei, geloof ik. Ja, ja, maar daar ja. komen we dan op het later tijdstip wel weer op terug. Ik uh, zou zeggen, zullen we gaan beginnen met een liedje? En dan uh, spreken we elkaar Maakt straks. een goed idee. Hè? Ja, ja, En uh, zoals onze gewoonte is, beginnen we altijd met een liedje... wat over uh, een dame gaat. En ook dit keer is dat zo. Come to a close, and I've had my last dance with you. Onto the empty streets we go, and it might be my last chance with you, so I might as well get it over. The things I have to say won't wait until. Day. You're a lady, I'm a man, you're supposed to understand. Ja, dat was uh, You're a Lady. En, en nou, nou, nou, nou springt hij net weg en ik kan zijn naam niet onthouden. Ik ga heel, heel, heel even gauw zoeken. Kijken of ik, weten jullie wie dat was, oh, wie dear. dat zingt? Nee, wat was dat? Uh, Pieter Gabriel. Nobbrad, uh, nee, nee, niet Pieter nee. Gabriel. Eh. Even denken hoor. Oh, wat denk Your You're a Lady. Ik ga Oh, dat is ook een leuke. Ja, nee, oh ja, dat is hij. Pieter Zwelle. Skeller, oh, ja, Ske ja. Skeller, Skeller, Skeller. Nou, wie onthoudt dat nou ook? Ja, ja, dat, op. dat was inderdaad moeilijk te onthouden. Ja, ja, ja, ja zeker ja, ja. op mijn leeftijd. Dat lukt en je niet bent meer de jongste. Uh, ja. Sch <laughs> Misschien ga ik er veel met jullie om dan. Zie je? Zie je? Dat, dat is het. Nou, maar het was wel een heel, heel zielig liedje natuurlijk. Hè? Wel heel romantisch. Zijn jullie een beetje romantisch? Och, kind, hou op. Ja, ja. Nou, ik heb nou, wel Nou, dat heb jij vorige TV week kijk. al bewezen. Ja, hè, dat als jij verliefd ja, bent, dan ja, ga je ja. iedere berg op. Maar hè? bij films of bij bepaalde ja, muziek ja. kan ik echt uh, geraakt worden. Ja, daar is muziek natuurlijk dan ook goed voor, hè? Zeker. Absoluut. Ja, zeker. Muziek ja, is een hele grote factor daarin. En ik vind het ook zo mooi, want het is gewoon een internationale taal, waar ter wereld ook. En ja. je voelt het allemaal hetzelfde. Waarschijnlijk dus, uh, wel. Ja, ja. ja dat de, de, de taal van de muziek. Ja. ja. notenschrift, is internationaal. Ja. Dat is mij ook verteld toen ik moest leren drummen noten lezen. Ja. Toen zeiden ze, dus, Dit is wel belangrijk, dit is het onderlinge communicatiemiddel, meisje. Ja. En dat is ja. internationaal. Dan kun je met iedere band in de wereld meespelen. Ja, dat is waar. Nou ja, vandaar dat, dat ik alleen maar bij ja. een paar Nederlandse bands heb gespeeld. Ja, het enige. Ja. <laughs> Ging niet zo. <laughs> Ja, zo is het. Want uh, je kan natuurlijk ook ieder uh, liedje van uit welk land dan ook... kun je weer omvogelen naar ja. een andere taal. En dan blijft het toch leuk. Ik heb een heel leuk voorbeeld bij me. Mm -hmm. Dus uh, mensen, ga er goed voor zitten. Ga lekker luisteren. Want het is een nummer wat beluisterd mag worden. Echt waar. Daar komt-ie. De Haagse Rega. Hey. Ik heb geen nezel zoals jij. Eerst niks en dan de Ik heb niet als zoals jij. Ik wij meer als jij. Oké, mensen, hier komt hier aan, de cursus haaks van de rijgers. We beginnen met de. Ah! Ah! Eh! Eh! O Oh! Oh! Oh! oh. oh. oh. oh. oh. Ik ben niet meestal als jij, Doedeloed. Eerst x en dan de r. Doedeloed. Ik heb niet meestal als jij, Doedeloed. Ik ben meer als jij. Lekker. <laughs> dan niks, wat is het dan? Nou? Oh ja, ga ze ja. Kom op. Zing, hey! Ik ben nog van geschiedenis. Net genoeg van biologie. Uh -huh. oh, ja. Vraag mij niet wat wiskunde is, maar één en heide zeg geen drie. Ben in de liefde de professor. Dat ook ben ook met een je niet Leren vind ik best hoor, maar afstuderen wil ik niet Nee, natuurlijk niet Maar meer dan wat dan een beta Betje. Ben voor wiskundige zak Maar eindig doe ik steeds beter Ja, de liefde is mijn vak Gewiskundig en volleerd Ja, volledig onderlegd Met veel plezier ja, een Heel veel waarheid. <laughs> veel geluk en soms een beetje Hartie. pech. Ik ben geen eens als zo als jij. Doodolo. Eerst X en dan de R. E. Ik heb geen eens als zo als jij. Doodolo. Ik wijn meer als jij. Aha, ja. <truhend> <truhend> <truhend> <truhend> <truhend> <truhend> Oké okay, mensen, nog even herhalen. De cursus Haags voor ezels van de regas. Beginnen met de. A oh. oh! Eh! E. E. E. Oh! Oh! Oeh! Oeh! Ik ben geen ezel zoals jij. Eerst dit X de E Tuduloe. Ik heb niet eens als veel als jij Ik bij meer als jij Hey uh, Johan Ja Tuurl Is het niet als jij? Nee, het is als jij Oh Volgens mij Is het meer dan jij Hey, uh, Voor we zo beginnen. Spekkie, gaan we zo beginnen. Ik ben geen ezel zoals -so je. Als jij, als jij, e -so als jij, e -so als jij, als jij, als jij, Ik jij, als jij, als jij, als jij, als jij, als jij, als jij, als jij, als jij, als jij, als jij, als jij, als jij, als jij, als jij, Ik jij, als als jij, als als jij, als jij, als als jij, want ik heb niet één cel zoals jij. Ik ben geen ezel zoals jij. Eerst X en dan de Ik heb niet één cel zoals jij. Ik weet meer als jij. Dan jij. Oh, Zo, de regas uit Den Haag. Kennen jullie ze? Nee. Nee. nee? nee. nee. nee. Oh, fantastisch. Als je ooit de, de kans hebt om ze te zien... en dat is heel moeilijk, want ze zijn altijd meteen uitverkocht. Okay. Maar als je ooit de kans hebt om naar een optreden van ze te gaan... moet je het zeker doen. Want je, je, je ligt helemaal gevouwen. Ja, het is echt een feestje. Mensen staan ook allemaal mee te dansen en te doen. Oh, en, en die teksten van ze, je ligt helemaal gevouwen. Ja, leuk. Ja, <lacht> ik zal over een paar weken nog wel eens een nummer van ze uitzoeken. En je denkt dat het, en, ik ken dit nummer, hè? Maar dat heb ja. je vaak op de Papier, tekst, toch? Ja. Ja, en dan kan je nog uh, wel terughalen hoe ja. je ook ja. Borrequito Borre komen toe. Ja, ja, Josse maske toe. Ja, toe, toe, toe, Dat is hem. Ja, dat ja, was ja, dus ja. het internationale van muziek hè. Nou, dat ja, bedoelde precies. ik maar even dat, te zeggen. Dat is een ja. heel goed voorbeeld. Yes. Ja, want dit is dus echt natuurlijk wel de typische Spaans. Ja. En, uh, maar doordat zij dan met de Nederlandse teksten tegenaan gaan, wordt het ook voor ons weer leuk. Ja, ja, ja toch? Ja, ja. ja. Niet dat wij het anders niet leuk vinden, maar je, je, je ervaart dat toch anders dan Spaanse mensen. Die het is je, leuk om te verstaan. Ja, zo is dat maar zo net. Van de zo regen. is dat maar net. Kan je het zeggen? Rega. <lacht> Rega. Ja. <lacht> Rotstad. Uh. <lacht> Ik ben er eens één een keer naartoe gegaan, want er was een, uh, een optreden in, de, in het paard. Mm -hmm. En daar wilden we graag naartoe, dus daar, wij gingen daar naartoe. Een auto in het parkeergarage gezet. Maar ja, we echt nog steg, wisten we. En we waren al een beetje aan de late kant. Dus we hadden aan iemand die ons hagenees leek, gevraagd. Van, uh, waar vinden we dat? Nou, hij helemaal uitleggen, Je moet even rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Dan naar rechts. En, dan, en uh, nou, als je dan daar en daar... Dan moet je maar weer even opnieuw vragen. Nou, dat is goed. Dus wij lopen, lopen, lopen. Lopen, lopen, lopen, lopen. Nou, toen daar weer gevraagd. Toen werden we weer verder gestuurd. Ik zeg, jongens, dat kan... Wat is dit, weet je wel? We bleven maar lopen. En toen op een gegeven moment kwamen we op een plein... en toen zag ik twee politiecontainers op elkaar staan. Ik zeg, ik ga even bij die Wouter vragen, hoor. Want ja. ik, ik weet het niet, we komen er niet zo. En het, ze zijn volgens mij al begonnen ook. Dus ik vraag aan zo'n politieagent. Toen zegt hij, ja, dan moet je even terug. Zo, zo en terug. Ik zeg, terug. Moet je helemaal terug? We stonden om de hoek geparkeerd. Maar die vuile nee, die hoorden mijn Amsterdamse accenten. Die dachten van, ga jij wel lekker lopen, dame? Ja, ja, ja. ja. Wat erg, hè? Ja. hoorde ik helemaal niet aardig. Ja. Nee. <laughs> nou, we, we gaan er nog één... Uh, uh, Hollands liedje tegen aangooien, denk ik. Of heb jij uh, prangend nieuws, Ben? Nee, geen prangend nieuws. Ik heb uh, dingen over die zijn gebeurd. Misschien ja? is dat toch wel even goed voor de mensen om ook even te horen. We hebben het fenomeen struikelstenen in Nederland. Ja. En er is ook een struikelsteen onthuld afgelopen woensdag in de Kostverlorenstraat. Daar waren de leerlingen van de en de leerkrachten van de oranje Nassenschool bij en de burgemeester... Want uh, die struikelstenen zijn in 1994 bedacht door een kunstenaar, Gunther Demming. En hij wilde dan uh, daar herdenken. Die stenen liggen voor huizen uh, waar uh, Joodse mensen zijn opgehaald in de oorlog. Om nooit meer terug te keren. En dat is ook gebeurd hier in de Kostverlorenstraat. Vader Manny, moeder Mathilde, Leefsma woonden samen met hun kinderen Jenny en Ralf. In dat huis aan de Kostverlorenstraat nummer 55. En zij werden op 13 maart, vandaar dat het nu ook 13 maart is onthuld... door de Duitsers weggevoerd om helaas nooit meer terug te keren. Voor het huis op die stoep zijn dan die struikelstenen neergelegd. Um, die zijn van messing gemaakt. Zijn een mooie manier om de gestorven zandvoorters te herdenken. En dat gebeurt overal in Nederland. Die kunt u dus gaan zien in die kostverloren straat 55. Ze liggen op de stoep... Je zult er nou, niet in de, over struikelen. In de stoep. In de stoep. Ze liggen in de stoep. Je gaat er niet over struikelen. Nee. Anders dan de naam doet vermoeden. Maar dat was um, een hele mooie bijeenkomst. Afgelopen woensdag de 13e met de burgemeester erbij. Nou, heel mooi dat Even dat te te gebeurt. Ook is mooi ik... dat ze dat met die kinderen gedaan hebben. Ja, zeker. Want het is ja. heel belangrijk om de kinderen bij al deze zaken te betrekken. Daar horen we veel over in deze, in deze dagen. We ja, kunnen allemaal de struikelen. Een beetje bewustwording, hè? Ja, absoluut. Ja, ja zeker. Ja, um, ik heb gekozen voor een nummer van Damp. Kennen jullie die? Damp? Damp. Ja, Damp is een... op hoor. Ja. ja, het is toch wat hè? Wij hebben hier gehad het programma uh, Zandvoort draait door. Dat deed ik samen met Charles en met, uh, met Ruud. En dat deden we op de vrijdagmiddag. En uh, dat duurde twee uur. En dan nodigden we artiesten uit. En één Zandvoorter die dan centraal stond. één of twee Zandvoorters. En één keer hebben wij de band Damp hier gehad. En uh, die, die spelen zo mooi. Ik vind het ook zo jammer dat we nooit meer iets van ze horen. Maar ik vergeet ze niet. En uh, ik, ik denk ook dat, dat deze titel best wel pakkend is... voor waar jij het net over had. Als je naast me staat. Als we maar naast elkaar blijven staan, dan komt het wel goed. Ja. Zit aan het water, een boot drijft voor mij De zon in mijn ogen, de wind in het rieten Langzaam daalt de stemmen neer Is moest het zo nodig, het hoeft nou niet meer Het gaat niet, het wil niet, het kan niet bestaan De twijfel, al in het licht van de maan. Denken en dan doet het pijn Hetzelfde liedje En hetzelfde refrein Maar Als ik jou in mijn armen sluit Gaat dat weer over En ben ik eruit Het gaat niet om Wat ik zeggen wil En ik draai er niet omheen Kijk op de klok hier aan de muur Staat al jaren stil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 me staat. Nou, lekker nummertje toch? Heerlijk. Heerlijk. Mooi. Ja, hè? ja, mooi. Ja. En nou, ja, nou, in is... inderdaad ook romantisch. Ja, zeker. Want oh, daar hadden we het ook nog over. Ja, ja, ja. En belangrijk in het leven, hè, dat we naast elkaar blijven staan. Zeg dat. En zeg voor dat. elkaar blijven staan. En achter elkaar blijven staan. Yes. God. Ja, die laatste. Ja, God, ja, wat voor je filosofisch. Oh, door, ja. wat erg. Dat is echt heel mooi. Ja, ik maar geef... tegenwoordig niet meer op anderhalve meter. Dat is dan wel fijn. Nee, dat hoeft niet steeds? meer. Nog steeds? Doe jij dat nog nee, steeds? Dat nee, nee, dat hoeft niet, niet meer, meer, meer. Oh, dat nee. hoeft niet meer. Nee, nee, nee niet ik wou wel zeggen. Nee, nee gelukkig niet meer. Zeg, wat een huidhonger hadden we toen, hè. Oh, oh. Zeg, er gaan weer allerlei feestelijkheden gebeuren. Ook dingen dat we weer de armen in elkaar haken. En uh, Polonaise-achtig ons door het dorp mogen begeven. Oh. Zo is dat. 18 maart aanstaande, en even kijken, we zitten nu op de 15e, dus, dus over drie dagen. Is er de kick-off van de Pride at the Beach? Oh ja. Die wordt gegeven in het Amsterdam Beach Hotel. Ja. Vanaf 7 uur s'avonds. Die kick-off is altijd gewoon een. Uh, ja, dat het woord zegt. Het, het start zijn. He? Voor alle feestelijkheden. Ja. En voor de komen. mensen die het Amsterdam Beach Hotel niet weten waar dat is, dat is aan het Badhuisplein. Hè? Badhuisplein, ja. Kopse kant van de. Als je de. Kerkstraat door bent gelopen. Ja. En dan uh, aan je rechterhand. Was nou, waar nu ontzettend veel licht is, zeg maar. Ja. En duurt het ja. dan eigenlijk helemaal tot augustus dat de echte Pride er is? Of, uh... De Pride is er pas in augustus. En wat die kick-off precies betekent, daarvoor moet ik toch echt de luisteraar zeggen. Hou ZFM in de gaten, want dan krijgen we eerst weer Rainbow Radio. die daar natuurlijk heel levendig over gaat vertellen. Ja, ja Rainbow ja. Radio. Ja. We gaan nou, gewoon ja. de goede kant gemoet. Jongens, 21 maart is het officieel lente. En dan gaat de Keukenhof ook open. Na hey. 75 jaar Keukenhof hebben we toch weer wat te vieren. 21 maart gaat die open. Yeah. Uh, om vanaf 12 tot 4 uur en 16 uur is er een muzikale openingsshow... van de Symphony of Colors. Dit vindt dan plaats op het Molenplein. Het zal daar zijn. Het is een muzikale reis door de tijd... met opera Letitia Leticia Gerards en met dansers. Oh. En zo wordt er 75-jarige Keukenhof... Uh, gevierd met nieuw leven, de lente, kleurrijke wereld. Uh, die wordt dan verbonden met het vakmaatschap... van de kwekers en de arrangeurs. Nou, ik ben er ook geweest. Je hebt gewoon nooit ogen genoeg. En je blijft gewoon fotograferen. Dus uh, hey, En ik denk dat, dat die opening ook wel een klapper gaat worden. Dat is, wordt, dat, is dat voor iedereen toegankelijk? Of is uh, dat ja, voor de hof gaat vanaf 21 maart hij tot 12 mei. En of je voor iedereen toegankelijk is... Ja. kan ik even niet zien op ja, de bij site. Jij staat voor alle bezoekers. Kijk, aan, oh. kijk aan. dus mensen. Oh, de opening bedoel je? Ja, ja. ja de opening ook. Dus, de uh, opening. Kan iedereen bijwonen? En die heeft drie momenten op die dag. Om 12 uur, om 14 uur en om 16 uur. Dus als u denkt, ik ga er naartoe. 12 uur is al vol. Nou, blijf nog even in de buurt. Ja. 14 dat uur dat je en 2 of vier 16. uur de voorstelling ja, pakt. Ja. Want dat, dat lijkt me wel fantastisch hoor. Ja. Hè? ja, ja, ja fantastisch. Mooi, mooi, mooi, mooi. Nou, dan kunnen we weer genieten van die mooie kleurenpracht. Hè? Ja, en van onze nee. fantastische hoveniers die we hier in Nederland hebben. Ja, het is onvoorstelbaar. Ik ben er ook geweest. Maar je, je, je krijgt er gewoon nooit genoeg van. Nee. Nee? Nee. Ik niet. Ho ho hoe lang loop je dan ongeveer door zo'n nou, zo keuken? Nou, dat ligt er maar aan. Als je zo als ik bent en je loopt met je mobiele telefoon ongeveer alles te fotograferen... <laughs> dan kun je tot zonsondergang daar rondlopen. Echt waar? Ja. ja? ja, ja zo ja. groot? Nou, het, is, ja, het ligt er gewoon aan hoe lang je overal over doet. Ja, ja, ja. Het is ja. heel mooi verzorgd... En uh, en alle mensen zijn ook erg leuk die er lopen. Je merkt toch dat die bloemen een hele goede sfeer geven. Er wordt ruimte gemaakt. Hans, die je, als je dacht dat ik er was. Ruimte ja. gemaakt als je wil fotograferen. Mensen wegspringen. Dat ze in de gaten hebben. Dat ze er niet op moeten. En Het is een hele erg leuke sfeer. Mensen gaan opzij dat je erbij kan. Ik vond het heel, uh, heel bijzonder. Die, die, die hmm. natuur heeft toch een hele mooie invloed op ons. Ja. Ja. Dus je kan je ogen er niet vanaf houden. Ga je maar. niet. Kan je niet.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 Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. Just too good to be true, can't take my eyes off of you. Let me down, I pray. Oh, baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. is right I think I don't at You're just too good to be true Can't take my eyes off of you Can't take my Take my eyes out of you. Jullie hoorden het vast al. Denise King en Massimo. En het Pharao uh, Trio. Wat heerlijke, een, heerlijke oh, klank. Oh, heerlijk, hè? Oh, en in plaats klank. dat we dan lekker rustig gaan zitten luisteren... zitten die drie kwebbeltantes weer... <laughs> Ja. <laughs> oh, jongen, jongen. Het is zo, het is zo uh, gevaarlijk als wij met z'n drieën zijn. Houdt. Allerlei plannen vliegen over de tafel heen. En de... Ja. ja. Oh, oh, oh. Allemaal leuk, leuk, leuk. Maar en goed. allemaal diepe gedachtengangen. gangen. Want... Ook. Heel diep. Ja, ja, want, ja. Ja. Ja, ja, ja, wat ja, ja. hebben we? Literatuur. Lectuur. Ja, literatuur. Literatuur. We over ja, we gaan het erover hebben. Is, ik, ja. Want morgen, ja. dan begint de boekenweek... En ik geloof dat vanavond het boekenbal begint. Zijn jullie uitgenodigd? Wij zijn niet uitgenodigd. Nee, nee, nee, nee. Er is geen e gala waar wij binnen mogen. Nou ja, ik lees hier ook dat boekenbal... dat is sinds 1947... dat op opent de Boekenweek. Het was eerst in het Concertgebouw... later in de stad Schouwburg. En dat is voor genodigden. En dat zorgt regelmatig voor enige stampij. Dus dat wij ons beledigd voelen is niet vreemd. Want er is, uh, het, er is het idee dat alleen... Elitair gedrag wordt verondersteld. Daarom worden wij ook niet gevraagd. Elitair gedrag wordt verondersteld als je daar te gast bent. Sinds 2002 is er ook een alternatieve versie in Paradiso. voor hen die niet uitgenodigd zijn. Dus ja, misschien dat moeten we daar nog wat over Is daar, op... is daar ja. trouwens een definitie van? Van elitair gedrag? Ik heb, ik heb geen idee wat ik me daarbij voor moet stellen. Nou, dat weet ik ook niet. Maar ga, ik er maar het, opzoeken. Keer. Ik ga ik het opzoeken. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb één keer toen ik nog een muzikante was. op het boekenbal gespeeld. Ja? En ik had niet direct een associatie met elitair gedrag. <laughs> het is jou niet opgevallen nee, met nee, elitair, nee. wat elitair gedrag de avond vordert. <laughs> Integendeel, toen dacht ik, ja, het is natuurlijk wel het boekenbal. Het zou wel dichterlijke vrijheid zijn. Nou, zoals... als ik, als ik, <laughs> uh, als ik uh, uh, even opzoek, dan kom ik bij arrogant. Yes. Bevoorrecht. Ja, want ze worden ja. gevraagd en wij ja. niet. Ja. Exclusief. Ja, dat denken ze dan. Ja. Geprivilegieerd. Hmm. Hooghartig. Yes. Keurig ja. en neerbuigend. Ja. En niet en bedoeld voor iedereen. En dan, dan houdt het op. Dan ja. staat er niks meer in ik, ik, ja, ik denk dat daar iedere proleet heeft gestaan. Maar al deze dingen kun je heel makkelijk, als je een borreltje op hebt, vergeten. Ja, maar weet je, vroeger waren het echt dus, de schrijvers die kwamen. Hè? Dus de mulus ja. en we noemen allemaal. Ja, maar, ja, ja, maar tegenwoordig, ja, ja. iedere soapster die een boekje heeft gemaakt, mag niet ja. naar binnen. Dus dat elitair is ook een beetje weg, denk ik. Denk je niet? Ik hoop het. Ja. Nou, ja. maar komt ook nog. Er staat nog een woord: hota. Hota. Komen wij niet binnen? Nee, daar komen wij niet op binnen. Niet hotain. binnen. Hotain. Het is inderdaad wel waar dat die oude schrijvers iets elitairs, iets hotaans hadden, hè? Ja, ja klopt. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ik was van de week in het Amerika met het Amerikaan. dochters en kleindochter ja. Ja. om te lunchen en daar hing dus nog heel groot aan het portret van Harry Mullish. Ja. Ja. Want die zat daar altijd en dat was uit de tijd dat we geen mobiele telefoons. En hij was natuurlijk echt wel iemand die zichzelf helemaal zag zitten. Ja. Hè? Dus die liet zich dan omroepen. En dan was een telefoon voor de heer Bulis. Oh. En dan had iedereen oh. zoiets. Oh, Harry Bulis is er! Harry toch, Mulis, Mulis. En dan liep hij door, die zag naar de receptie. Er was natuurlijk helemaal niks. Een nee. beetje hij even en nee, nee. dan ging hij weer ja. terug. Ja. Maar dat is toch dat wel. Was dat gezien. valt wel. Hij was wel ja, uh, dat is een soort in de categorie hè? die naar het boekenbal komt. Want het is wel hotel en. Uh, ja, ja. maar goed, het boekenbal begint vanavond. Ja. En morgen begint dus de Boekenweek en die duurt tot volgend wacht even, ik weet het eigenlijk wel, tot, die die tot 24 maart. Ja. En het Boekenweek Geschenk, want dat is er altijd, hè. dat wordt dit keer geschreven door de familie Chabot. Ja. ja. En uh, die moeten zich natuurlijk aan een thema houden. Ja. En het thema is, uh, van de Boekenweek is Ik ben alles. Dus dat is heel veelomvattend. Dan kan je, kan je alle kanten op. Ik ben alles. Mm -hmm. ja. Ben jij alles, Beb? Nou, in mijn eigen leven helaas wel, ja. Dat jij, neem ik elk waar in de spiegel. Maar de Was beleving ik... is anders, ja, hoor. Ja, ik ben alles. De beleving is anders. Alles? Ik ben al... dus Zij schrijft het boekenweek geschenkt met de hele... Uh, Familie. Het hele gezin. Ja. ja. En dat... Uh, hun, dat, dat boekje, dat krijg je cadeau. Ja, als, als je de dus komende koos, een week voor 15 euro uh, een boekje koopt, dan ja, krijg ja. je dat. Moet de, de hele euro. familie heeft een hoofdstukje geschreven. Hè? Ja. De moeder, opgedaan. Oh, dus ja, ja. drie zoons. En ik heb er al wat recensies over gelezen. Het is een beetje merkwaardig. Oké, okay, het heet <laughs> gezinsverpakking. Heet ja, het, het heet gezinsverpakking. Ook de hond heeft uh, een stukje geschreven. Ach, dus je kunt ongeveer nagaan. Ja. Ja. Hoe het niveau ligt. Ja. Heel erg elitair. Hele, hele en er is ja? wel iets veranderd sinds vorig jaar. Want tot uh, 2023 mocht je dus als je dat boekje bij had op de zondag... Na, uh, mocht, je met de trein? mocht je met de trein gratis reizen. Mocht je het boekje laten zien. Ja. Dat oh. is gestopt. Oh ja? Oh. Dus uh, vanaf dat dit jaar doen ze niet meer. Nee. nee, nee, oh, okay. nee, nee. nee. nee. Komen we weer bij de trein uit. Nee. Het nee. Wordt allemaal kariger. <laughs> Zeg maar, die hele boekenweek die bestaat sinds 1930. Moet je toch eens nagaan. Toen had je de eerste boekendag. Het was nog geen week. Ja. De eerste keer boekendag... Um, en een, uh, de eerste keer ging het om het jubileumboekje ter ere van het 50-jarig bestaan van de Bond van Uitgevers. Dus dat was oh, ja. in 1930. Boekverkopers over. mochten het boekje gratis geven aan goede klanten. En in 1932 was het voor het eerst in verband met het starten van de week een geschenk zoals het nu nog steeds is. Dus bij aankoop van een Riksdaalder, he, wat was dat heerlijk, he, we hadden Riksdaalders aan boeken, mm -hmm. kregen klanten het geschenk mee. Mooi hè? Helaas in 1941 uh, werd het, uh, heette het boek Novellen en Gedichten en was het deels samengesteld door de Joodse schrijver Victor van Friesland. Het bevatte ook een gedicht Alexander van de schrijfster Carla Egging en volgens de bezetters was de inhoud van dat gedicht anti-Duits... En werd door de SD het geschenk uit de winkels gehaald en vervolgens werd de traditie van de boekenweek verboden en pas na de bevrijding weer opgepakt. Dus in de oorlogsjaren was het even verboden, maar daarna heeft niets ons meer in de weg kunnen staan om deze literaire week te vieren. Met uitsluitend vanwege corona nog eventjes twee uitgestelde jaren. Hey, en lezen jullie uh, nog, gewone boek, nog wel gewone boeken? Oh, ik heb, met de e-reader? Kijk, het is wel bekend, als je op vakantie gaat... is zo'n e-reader bij je fijn. Want dat scheelt heel veel gesjouw. Maar thuis ben ik toch van de boeken, hoor. Mm -hmm. Zo'n boek, zo'n knisperende kaft. En als je hem dan net hebt en hij zit nog dicht... weet je dat daar binnenin het hele verhaal is. Nou, dan vind ik het echt een leuk bruggetje... naar de, de conferentie waar we nu naar gaan luisteren. Het gaat ook over gewone boeken. Gewone boeken. En dan ben je dan heel trots op en blij mee... Maar het kan wel eens misgaan als je ze gaat uitlenen. Ja, Daar dat vraag, uh, ja. Krijg ik ze nog dat terug? Dat is bijna uitgevoerd. Hoe krijg haal. ik ze terug? Ja, ja, dus we ja. gaan even luisteren. luisteren. Fred van uh, de cabaretgroep Donkey Shocking... Die, de, die zijn boeken regelmatig uitleende. Sta ik voor de voorstelling met George te praten... of je even de uitvreter van Nesquio mocht komen lenen. Nou, ik verdomme het. Ik, uh, ik leen geen boek meer uit. Niet, niet dat ik zo zuinig ben op mijn boeken. Ik kan het best hebben als ik mijn boeken terugkrijg met een koffievlek. Of, of met een botervlek. Of, of met een stukje uit je neus of zo. Nee, ik, ik, ik kan me nou, nou best goed voorstellen dat als je gezellig zit te lezen... dat je daarna automatisch in, in je neus gaat zitten gutten. Dat doe ik ook wel eens. Al keek ik er vreemd van op toen ik Portnoy's Complaint terugkreeg... met een brok leven van anderhalf ons. <lacht> uh, uh, rauw. <lacht> nog, te, nog, te, nog te beroerd geweest om het even voor me op te bakken. <lacht> maar goed, ik word pas pisneidig uh, als, als ik mijn boeken helemaal niet meer terugkrijg. En ik heb het geprobeerd hoor, want ik heb in, in, in al mijn boeken op, op iedere pagina een, een stempel gezet met mijn naam en mijn adres. Ja. En, en toen dat niet hielp, heb ik van, van een aantal boeken om de tien pagina's één bladzijde zwart ja. om te pesten. Nou heb ik daar wel een, een beetje spijt van. Want in de eerste plaats uh, hielp het niet al te veel. En, en in de tweede plaats uh, had ik mijn boeken zelf nog, nog niet allemaal gelezen. Maar goed. Ik heb het van geen vreemde, hoor, want mijn moeder was, was precies hetzelfde. Toen, toen die in verwachting van mij was. Toen had ze een prachtig babyboek gekocht. Waar alle problemen in staan. die een baby nou eenmaal heeft. Aha, als die klein is. Nou, had ze, had ze, had ze uitgeleend. nooit meer, nooit meer teruggekregen. Nou, ik pies nou nog regelmatig buiten het potje hoor. En een, uh, een. Uh, en ik, zelf, en ik zelf ben begonnen toen ik zo'n klein mannetje was. Toen leende ik altijd mijn boekjes uit aan mijn, aan mijn kleine vriendjes. Nou, die hoeven voor hun kinderen nou geen boeken meer te kopen hoor. En, en laten met mijn vie, vieze boekjes precies hetzelfde. Man, die gingen bij, bij mij nog harder de deur uit en dan bij de erkende boekhandelaar. En nou verdom ik het hoor, ik, ik, ik leen geen boek meer uit. Ik heb nog een paar boeken van, van Ewald van Vught in mijn boeken kan staan van mijn leden, hoef je, hoef je ook nooit meer terug te geven. Maar voor de rest leen ik geen, geen boek meer uit hoor. Aan, uh, aan niemand niet. En ook aan jullie niet. En kom er niet aan, hoor, met ik, uh, ik heb het geld er niet voor. Geld er niet voor over, ze bedoelen. Ik weet zeker dat een, en ik weet zeker dat jullie niet eens weten hoeveel een boek kost. Elf grote 9, kost het een boek. En dat, hebben, en, en, en, en dat hebben jullie er niet voor over. Maar jullie hebben wel eens een om naar zo'n klote cabaretje te komen kijken. Stelletje, uh, een stelletje hufters. Een, een, getijsem. Ik, ik, word hier, ik word hier, ik word hier bloed naar van! Ik zou hem, ik zou, zou een verdomme, bijna van gastotten. Ja, carry on, van T-Rex. Ik, ik durf toch amper uit te spreken van wanneer dat nummer was. Ik, ik ook, dat, durf dat ik ook. Je, niet. Durf nee, ik durf niet. Nee, dat ook. moet je niet zeggen nee. hoor. Nee. Nee. Hey, weet je hoe lang dat geleden was? Nou, doe maar. 53 jaar geleden dat dit oh, nummer een hit was. 53 jaar. Stonden wij jaar jaar. De zou mij in de box zo oh. mee te dansen? In de box? Je bent toch ouder dan ik, zeg je? Een leugenaar, hè? Oh, zie je wel, je moet niet alles geloven... wat er in de media gezegd wordt. Stond in de box. Ik of of de box ben je helemaal in de box ge... Je was gewoon een lastig kind, hè? Ze hebben jou heel lang in de box gelaten. <laughs> er zat ook een plafonnetje ja, op, ja, natuurlijk ja, in die box ja, ja, ja, van ja, ja. jou. Laten we maar even in die box. Heb je er weinig last van? Beb klaar, zie je? Nou ja, ik zit gewoon nog even te kijken. Want voor de mensen... Ja. Die, uh, die naar Zandvoort willen komen of er in of uit willen gaan. Niet doen, Wil niet u dit weekend ook? met Sorry. de auto op pad, houd dan rekening. We hebben het over het volgend weekend. Houd dan rekening met extra reistijd. Want tussen half twaalf en half vier is Zandvoort alleen bereikbaar via de N201. De Zandvoort Salaan. Oh. En dat is allemaal vanwege die grote omloop van Zandvoort. De 30e Zandvoort. Ja, zaterdag. Is dat de... dit weekend? Nee, volgend weekend. Zaterdag, de 23e, lopen wandelaars oh, okay. de 30 kilometer van Zandvoort. En op 24 staat de omloop van Zandvoort voor fietsers en, uh, op het plan. En alles vertrekt vanaf het circuit. Daar ook is de run voor hardlopers. Dus voor alle sportieve mensen volgende week. Um, van alles te doen. Gewoon wandelen, hardlopen, fietsen. Maar voor het verkeer in onze omgeving wel even oppassen. En ook uh, zijn er in het dorp wat straten afgesloten. Die maken onderdeel uit van het parcours. En woont u binnen dit parcours en u wilt deze dagen uh, Zandvoort met de auto verlaten... dan moet je eventjes um, bij de afsluiting van het parcours... Parkeren en informatie kunt u vinden in de folder van de organisatie. Dus het wordt een heel druk weekend. Met wandelaars, fietsers, hardlopers. Ja, gezellig. Uh, heel erg gezellig. En laten we hopen dat het ook lekker weer is trouwens. Ja, ook dat. Ja, ook dat, ook dat. Ja. En, en er is trouwens nog iets. Want als je naar Zandvoort wil komen. Uh, vanaf. Even kijken, het is vandaag de vijftiende. Dan is het vandaag volgens mij ingegaan. Dan gaat die uh, Prinsenbrug dicht hè? in Haarlem. Ja, ja klopt. Ja, ja. Twee weken lang. Ja. Dus uh, hou daar rekening mee ook met, met de reistijd. Als je vanaf een andere plek komt en je wil uh, richting Zandvoort. Mm -hmm. Oh, ja, Zandvoort uit natuurlijk ook. Dat je, dat je waarschijnlijk wat extra reistijd kwijt bent ook. Ja, Oké. Okay. gewoon eventjes opletten. Yeah, Even zo op is dat, zo is dat. God, ik, ik, ik, weet je, ik, ik heb hier een schoteltje naast me staan. Ja? Ik word altijd ja. zo verwend door Hannie. Nee, dat, dat doe jij stiekem. Ze zet altijd een schoteltje met koekjes voor me neer. Maar, ze maar mijn, hele, aan, hè? mijn Omdat... hele mond is helemaal zoet zeg. Maar ik ga speciaal voor jou ga ik een liedje opzetten. Want ik vind het toch wel lief van je. Dank je wel. Voel ik het schaal op jou? Ja, ja, Sugar Me van Lindsay de Paul. Nou, ik word hier wat besuikerd hoor. door mijn buurvrouw tegenover maar Even Ik zeg, ik neem net een koekje. Hè? Oh, oh. <laughs> even niet praten. Zeg, uh, lieve mensen, uh, ja, ik, ik wil niet lullig doen, maar we, we gaan straks heel eventjes eruit. Want het eerste uur zit er alweer bijna op. Het is ongelooflijk. Ik heb het gevoel dat ik net pas uh, ben gaan zitten. Maar goed, uh, het zit er bijna op. Dus we gaan straks naar het uh, nieuws en de reclameboodschappen. Maar blijf uh, bij die radio of blijf ja. bij je computer. Want je kan ons zien ook hè, ja. via www.zfm-live.nl. Ja. En ik wou Dank. nog even zeggen ja. uh, dat de mensen misschien eventjes een pen en papier moeten pakken. Ja. Want na ja. 11 komen uur. wij met een, uh, ja, iets wat ze eventjes op moeten schrijven. Ja, ja, ja, dus ja. Uh, uh, uh, uh, maak ja. gebruik van die pauze zo direct. Pak een pen en papier. En dan komen we daarna bij u terug. En dan leggen we u uit waarom het was. We gaan eruit met onze grote nationale held. Hero, let's go. To Kom in Europa, blijf hier tot ik doodga Europa, pa, Europa, pa Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga Europa ba. Europa pa Bezoek me friends in friends of neem de benen naar Wenen Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen ik Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie Heb je een eurootje please, zeg merci en alsjeblieft Ik ben in alles kwijt, behalve de tijd Dus ben elke dag op reis, want de wereld is van mij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 Kom mij met papa Oet hij zal niet stoppen tot ze zeggen ja ja dat doet hij goed heet Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga, Europa pa, Europa pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik doodga. Europa, ba. Europa pa, Europa pa